12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Een Anne Frank escape room, videogames als Call of Duty... en spookhuizen met nazi-zombies. Programmamaker Nicolas Veil onderzocht op welke nogal bijzondere manieren... bij anno 2018 de Tweede Wereldoorlog herdenken. Je hoort het zo meteen in de nieuwsbv. Politiekorpschef Akerboom wil drugsproblemen breder aanpakken. Nu in het internationale Journaal Megens. Akerboom van de Nationale Politie wil dat er in Europa meer wordt samengewerkt om de drugshandel te bestrijden. Niet alleen de politie heeft daarin een rol, maar ook de gebruiker zelf, zei Akerboom tijdens een internationale politietop in Rotterdam. En verslaggever Hendrik Willem Hofs was erbij. Hendrik Willem, wat zei Akerboom precies? Nou ja, hij zegt uh, toch uh, dat het hem verbaast dat er zoveel mensen zijn... die bijvoorbeeld heel gezond leven uh, door de week... maar dan in het weekend ja, toch behoorlijk wat pillen uh, of lijntjes uh, tot zich nemen. En, uh, hij vindt ook dat die discussie opnieuw gevoerd mag, uh, moet worden... en dat, het, ja, dat drugsgebruik eigenlijk te veel genormaliseerd is. Hij zegt, we moeten natuurlijk de grote producenten aanpakken... maar we moeten ook die andere discussie voeren. Erik Akerboom van de Nationale Politie. Nou, we gaan vooral uh, de grote criminelen aanpakken. En bij de gebruikers gaat het vooral om dat ze even zich van bewust worden wat het effect is van hun gebruik. En daar kunnen we als politie een rol in spelen. Uh, maar dat gebeurt aan de keukentafel, dat gebeurt op scholen. En het is vooral belangrijk dat jongeren zich dat realiseren. Vindt u dat het te veel genormaliseerd is? Ja.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 Uh, nee, want Nederland heeft een gedoogbeleid. Hè? Nederland is hard als het gaat om de producenten... en soft als het gaat om het gebruik. Ja, daar wil eigenlijk niemand zich hier uh, aan branden. Ook minister Grapperhuis, die ik ernaar gevraagd heb, niet. Die zei, ja, dit blijft eigenlijk de Nederlandse lijn. Maar wat we wel gaan doen, is heel veel samenwerken... met andere landen om vooral die grote... En lijnen die, die produ producenten van bijvoorbeeld de pillen... Uh, de invoer van harddrugs, om die aan te pakken. Nou, 450 uh, drugsbestrijders uit heel de wereld... zijn hier naar Rotterdam gekomen om uh, daarover met elkaar te praten. En een van de dingen die bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie heeft gezegd... de, de baas Gerrit van den Burg, die zegt... er moeten echt strenger gestraft worden. Die, die producenten, die handelaren... Ja, die moeten niet wegkomen met een paar jaar gevangenisstraf... Maar echt 10, 12 jaar krijgen het maximale. En hij wil zich daar onder andere ook voor inspannen. Henrik Willem Hofs vanuit Rotterdam, dank je wel. De VS wil dat de VN-veiligheidsraad instemt met een nieuw onderzoek... naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. Bij een aanval van het Syrische leger op de stad Douma zaterdag... is vermoedelijk een gifgas gebruikt. De kans dat het voorstel om de zaak te onderzoeken het haalt... is volgens kenners klein, omdat Rusland naar verwachting tegen zal stemmen. Na de besloten bijeenkomst van de Veiligheidsraad... zei president Trump ook dat hij snel met een krachtig antwoord komt... op die aanval van zaterdag. Trump had gisteravond een ontmoeting met militaire leiders... en veiligheidsadviseurs om de opties te bespreken. Twee mannen uit Deventer zitten vast... omdat ze worden verdacht van het financieren van terrorisme. De rechtbank in Rotterdam bepaalt vandaag... of hun voorlopige hechtenis wordt verlengd. De mannen zouden geld hebben gestuurd naar foreign terrorist fighters... uitreizigers die in Syrië mee willen doen aan de gewelddadige jihad landelijke officier terrorismefinanciering Maarten Reizenbeek. De twee mannen worden ervan verdacht dat zij zich schuldig hebben gemaakt... aan zogenaamd Hawala-bankieren. Dat is bankieren uh, zonder vergunning. Uh, daarmee is geld overgemaakt naar Syrië. En de verdenking is dat uh, dat om allerlei redenen is gebeurd... maar dat daar ook onder meer uitreizigers mee zijn gefinancierd. En dat is onwenselijk, omdat met het financieren van uitreizigers de aanmerkelijke kans wordt aanvaard dat dat geld ook wordt besteed... aan uh, de gewelddadige jihad. Vermoedelijk hebben de verdachten tienduizenden euro's verstuurd... via dat informele banksysteem. Het onderzoek tegen de twee begon na een tip uit België. Vervolgens zijn ze eind maart door de FIOT aangehouden... en sindsdien zitten ze vast. Er lopen meer onderzoeken naar mogelijke financiering van terrorisme. Het functioneel pakket doet samen met de FIOT uh, meer onderzoeken naar terrorismefinanciering. En er is ook uh, vaker geld overgemaakt naar zogenaamde uitreizigers... Er uh, lopen verschillende onderzoeken. Op dit moment hebben wij in Nederland ongeveer 30 mensen... die worden verdacht van het uh, financieren van, uh, van uitreizigers. Dat is buitengewoon onmenselijk... omdat uh, ja, daarmee deze mensen wellicht zelf niet als terrorist worden aangemerkt... maar oh. ze zeker ook geen schone handen hebben... omdat ze op die manier wel bijdragen aan de gewapende strijd. Zij de landelijk officier terrorismefinanciering Maarten Reizenbeek. De zeven stakingsdagen bij Air France in februari en maart... hebben de luchtvaartmaatschappij 170 miljoen euro gekost. Ook vandaag staakt het personeel opnieuw. De medewerkers willen meeprofiteren van de winst bij Air France KLM. De vakbond eist een loonsverhoging van 6 procent. Maar Air France vindt dat te veel en wil ook investeren in vliegtuigen. Verpleeghuizen die het in de ogen van het kabinet niet goed doen... krijgen minder te besteden. Het kabinet trekt ruim 2 miljard euro extra uit voor verpleegzorg... Maar verpleeghuizen die te veel uitgeven aan dure gebouwen en managers, krijgen juist minder uit die pot. Treinreizigers kunnen voortaan via een app gaan zoeken naar beschikbare stoelen in de trein. De NS begint een proef met de app Zitplaatszoeker. Dat doen ze op het traject tussen Arnhem en Den Bosch. Nu is een trein vaak aan de ene kant helemaal bezet, terwijl er aan de andere kant nog volop zitplekken zijn. Het NOS-journaal.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 als dat maar open en eerlijk gebeurt. En daarom moet China zich aan de internationale spelregels gaan houden. Daar ging Rutte speech over. En in ruil daarvoor, als ze dat doen... wil hij zich in Europa hardmaken... voor het nieuwe zijderouteproject van president Xi Jinping. Later vandaag praat Rutte met de Chinese president. Het museum Singer Laren krijgt een groot aantal schilderijen van Els Blokker... de weduwe van de grondlegger van de Blokker-winkels. Het gaat om zo'n honderd schilderijen van Nederlandse schilders van rond 1900. De directeur van het museum is er blij mee. Toen ik voor het eerst de verzameling zag... wauw, dit. En dit komt nu hier. We moeten die verzameling natuurlijk ook kunnen laten zien. En daarvoor is Singer nu een beetje te klein... Maar dankzij Els Blokker gaan wij de Nardingvleugel bouwen. En Blokker gaat die nieuwe vleugel financieren. De favoriete schilder van het echtpaar was Jan Sluiters. Van hem bezitten ze veertig werken. Verder zijn er ook schilderijen bij van onder andere... Jan en Charlie Torop en Kees van Dongen. Dan het weer nog. Veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag een paar stevige regenbuien, soms met onweer. 16 tot 21 graden wordt het. Ook morgen is het wisselvallig, met vooral in het zuiden de meeste buien. Druk te maken, Marcel van Roosmalen over de enige presentator die zichzelf deskundiger vindt dan zijn gasten. Rond half 1 in de Nieuwsbv. En nu de AMWB, Helene Geest. Er staat een flinke file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert 4 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten na een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Zondag, de absolute kraker in de Eredivisie. Pakt PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En die zit er meteen in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV-Ajax. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon.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 Ga naar de ideaalwijzer op ING.nl of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil, ING. Uw bestelling na 60 dagen op rekening betalen met Business Plus? Ga nu naar konrad.nl. NPO Radio 1 En Patrick Kloodiers, de NieuwsbV. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Van presidentskandidaat tot privacy schender Na half één. In de nieuwsbv. De ondergang van Facebook oprichter Mark Zuckerberg. Maar nu eerst, hoe, we, hoe herdenken we anno 2018 de Tweede Wereldoorlog? De nieuwsbv. Ben jij jonger dan 80? Nou, grote kans dat jouw beeld van de Tweede Wereldoorlog voor een deel gevormd is door een van deze films of series. I wanted to take first, straight up the middle, hard and fast. Go. In a minute now, Stand by. Let's give it them back for Dunkirk. Sie wird uns jetzt etwas singen. Ich bin die Fashion Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keine. Lola. That is attention. Wait. Geef ons een fucking je Maar in hoeverre is het beeld van de Tweede Wereldoorlog geromantiseerd door deze films? Programmamaker Nicolas Vul onderzocht voor zijn programma Nicolas op Oorlogspad de bijzondere manieren waarop mensen anno 2018 de Tweede Wereldoorlog beleven en herinneren. Nicolas. Goeiedag. Goeiedag. Ja, je bent 34, je hebt de Tweede Wereldoorlog zelf niet meegemaakt. Nee. Hoe is jouw beeld over de oorlog gevormd? Nou, uh, ik heb natuurlijk al geleerd op school uit de geschiedenisboekjes. Uh, maar tegelijkertijd speelde ik ook uh, Wolfenstein al, denk ik, toen ik tien was. Dat is de eerste Tweede Wereldoorlog-shooter. Uh, en dan kan je Duitsers doodschieten. En die deed ik al stiekem, terwijl ik ook geschiedenisles had over Anne Frank. En, en waar Hitler. deed je stiekem? ja omdat het toen wist je al toch wel... het was een spel dat volwassenen mannen <coughs> en jongens mochten spelen um, en ik was toch eigenlijk iets jonger daar waren we wel van bewust statistieken dus op de zolder ja op Duitsers te schieten um, en natuurlijk ja ik ben ook echt wel fan van alle oorlogsfilms um, dus ik heb daar zeker wel dingen van meegekregen of het is ja het was wel een soort ingang in die oorlog dus je kreeg aan de ene kant de geschiedenisles en aan de andere kant speelde je de oorlog na ja het was gewoon entertainment ja en ja. is dat het eigenlijk wat het is die twee werelden die bestaan ja, dat is de uitgangspunt van de serie. Eigenlijk, ja, ik, ik weet gewoon algemeen dingen over de oorlog. Uh, opa zei, hij was verschrikkelijk. Ik weet op dat we niet mogen vergeten. Maar aan de andere kant uh, kan ik hem gewoon dunnetjes overdoen... Uh, achter mijn beeldscherm. Uh, ga ik naar de bioscoop, naar de grootste oorlogsspectakels. Um, en ik vroeg me eigenlijk heel erg af... ja, hoe kan dat nou eigenlijk? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Maar jouw opa heeft de oorlog wel meegemaakt. Wat ja. vertelde die aan jou? Nou, mijn opa praatte bijna niet daarover. Uh, maar het was wel altijd zo: ja, jongen, die oorlog is verschrikkelijk. Zo eigenlijk in de lijn van opdat we niet vergeten. Maar er werden niet veel woorden aan vuil gemaakt. En wist hij dat jij die spelletjes speelde? Nee. Nou ah, ja. Nee. Nee. <lacht> nee, nee. Nee. Dat durfde je niet tegen hem te zeggen? Ja, dat deed je gewoon niet. Ja, dat, want je voelde, dat is het gekke. Je voelt ook als kind dat je het speelt. Je hebt natuurlijk wel een soort gevoel bij die Duitsers en bij die oorlog, dat is taboe. Dus ja, ja je bent tien en denk je: ja, het is toch ook spannend. Ik wil, ook, ik wil dat ook wel, ik wil er, je wordt er ook naartoe getrokken. Ja. Maar het is ook een beetje taboe. Ja, en je onderzoekt nu in die serie hoe dat beeld dus gekleurd wordt... door op verschillende manieren te kijken naar herdenken. En één daarvan is het naspelen van oorlogscènes. En uh, ja, wat, wat doen mensen dan precies? Nou, Dat, is, uh, dat zijn re-enactors, daar ben ik uh, langs geweest. Dat zijn uh, uh, eigenlijk mannen over de hele wereld... die spelen met elkaar zo nauwkeurig mogelijk de oorlog na. Ze noemen dat levende geschiedenis. Uh, en dan gaan ze bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd gaan ze naar Normandië... waar eigenlijk uh, de bevrijding is ingezet... Um, en dan gaan ze echt naar de plekken waar de, ja, de soldaten van toen hebben geslapen... waar ze hebben gelopen, waar ze hebben gegeten, waar ze hebben gevochten. En ze doen dat tot in de detail na. Ja, laten we er even naar luisteren. Het is 29 juli. Hier in de heuvels rond Zandlo is de aanval begonnen op de Duitse stellingen. All right, we're gonna move a little bit up. Support the guys. Yeah, okay. Right, you with me? Yeah. Go yeah. De mannen in het veld worden geraakt. De geur van het kruid. was He Mike aan die andere zijde. aan andere Sergeant! Sergeant! Ja, ik zat te kijken naar aflevering 1. Ja. en ik zag deze scène en het, het leek ook eigenlijk wel een oorlogsfilm. Ja, het, het is natuurlijk heel bizar. Ook toen ik er net kwam, ik bedoel ik kwam in mijn gewone klof hier in Normandië en ik had wel afgesproken, ja ik mag meedoen, maar alleen als ik het spel of ja, de reenactment niet verstoor. Dus ik, ik moest er ook de kleren aan... en ik moest echt een rol krijgen in die reenactment. Um, dus ik was oorlogscorrespondent. Um, dus ja. Dan, ja, dan hoorde ik er ook bij. Ja. Um, maar ik had dacht ook... Oh, wauw, dit is gewoon net of ik in Seven Private Ryan loop. Of ja, uh, uh, The Band of Brothers. Maar zijn het, uh, het gekkies? Nee, nee, echt nee. niet. Dat, bedoel, dat is het eerste wat je natuurlijk denkt... of wat mensen kunnen denken, laat ik dat beter zeggen... Van, ja, waarom zou je die oorlog nadoen? Dit zijn allemaal mensen die gewoon gekkie zijn van de oorlog. Maar het zijn allemaal voornamelijk jonge mannen en jonge jongens... die een enorme fascinatie en respect hebben voor de oorlog. En daarom nemen ze het zo serieus. Dus je denkt, ja, je neemt het heel serieus, waarom neemt het zo serieus? Maar ze doen, zeg maar, zelfs de geweren kloppen met toen. Ze maken die geweren schoon met tandenborsteltjes uit 1944. Maar het een soort ook respect betonen aan hoe het toen was... Ja, door alles precies zo na te doen zoals het toen was. Dus niet ja. de bedoeling dat opeens de Duitsers winnen? Nee, dat, nee, dat, dat is ja, ook Maar dat is ook grappig, die wel. Want, Ja, die zijn er zeker. Ja. En die worden ook gespeeld. Ja. Maar uh, ja, ik was ook benieuwd, heb je ook iemand gesproken die natie moest spelen? Ja, ja dat is gevoelig. Um, want dan zegt ze, ze zijn dan echt wel bang voor de media en het oordeel. Wat ik heel goed begrijp, zo ja, um, dit hoort bij het spel. De Duitsers deden ook mee aan de oorlog. Heel, en wat ze dan echt zeggen... Je moet goed begrijpen, niet iedereen was een nazi. Er waren gewoon Duitse jongens die wel moesten. En dat willen ze nadoen. Weet je, het is niet de bedoeling dat ze een soort nazi reenactment doen. Um, maar goed, er zijn mannen die dat dus ook spelen. Die heb ik wel aan... Maar doen die, die, die moeten dat spelen of die hebben ook een soort van fascinatie... maar dan meer voor de Duitse kant en daarom gaan zij in hun nazi-rol zitten? Je hebt, de meesten doen dan allebei... Dus dan, uh, de, de ene heeft wel voorliefde voor de ander, geloof ik. Voor de Duitse kant of de, de Amerikaanse kant. Maar heel veel doen allebei. Dus uh, als je heel vaak de Amerikanen bent... dan moet je af en toe ook een Duitse rol innemen. Maar de, um, voor hun is dat echt minder beladen dan als ik zeg... Ja, je speelt, het is niet dat ze zeggen, we spelen nazi's na. Ze zeggen, ik maak een reenactment van die echte strijd zoals het toen was. En daar horen de Duitsers ook bij. Maar het ziet er super echt uit. En, en volgens mij, de auto's kloppen, de materialen kloppen, de kleding klopt... Maar één ding klopt niet en dat is natuurlijk de doodsangst. Nee, nee dat, en dat is uh, het verschil van ja, hoe dicht... Ik deed ook mee en uh, ik game ook en ik kijk die films. En uh, uiteindelijk ga ik ook naar een van de oudste of een van de laatste levende veteranen van Nederland, Paul Moerman. En dat is eigenlijk het eerste wat hij zegt. Weet je wel, hoe dichterbij je denkt te komen, hoe verder je ervan afstaat. Want jij kan niet begrijpen wat het is als de kogels niet om je oren vliegen. Dan snap je niks van oorlog. En dat is, ja, dat klinkt natuurlijk cliché, maar toch, weet je wel, in die films zit je erbij, in die games duik je erin, in die reenactments uh, probeer je steeds dichter bij de geschiedenis te komen. Dat is wat je nu kan doen, maar dat kan niet. Uh, en dat is wel een belangrijke les, vind ik, van de oude veteranen, om dat wel te blijven realiseren. Want die oorlog, die wordt steeds populairder. Er komen steeds meer nieuwe videogames uit over de Tweede Wereldoorlog. Die zeggen dan, ja, wij zijn de Tweede Wereldoorlog Experience. Maar echt nadoen, dat kan niet. Dus dat is, ja, dat is wel dubbel. Ja, het, het wordt steeds groter, het wordt steeds populairder. Er wordt ook steeds meer geld in verdiend. Omdat het de entertainmentindustrie is. Ja. Um, maar je vindt ook in je serie dat uh, entertainment, entertainment op een gegeven moment te ver gaat. En dan kom je uit bij de Anne Frank Escape Room. Yes. Een escape room Van... die over Anne Frank gaat. Ja, Hoe is... komt de bedenker erop? Nou, dat heb ik gevraagd. En hij zei, ja, het was vrij simpel. We zochten iets met historie. En een, een kamer in de historie zei, en toen kwamen ze op het achterhuis. Um, het ja, hele... zo simpel is het ook. Ja. ja, en het is een hele praktische, commerciële jongen. In het begin twintig. En die zei, ja, we hebben dit bedacht. Het leek een goed idee. Uh, en het leek werd... een goed idee, maar het is toch niet... dat uh, Anne Frank ontsnapt is... Nee, dat, dus dat, dat vind ik ook. Ik ben, uh, of, daar... kom je, of kom je soms niet meer uit die kamer? Is dat het idee? Nee, het, het idee is dat je uh, in de kamer stapt. Dan gaat de deur op slot. Ja. En dan moet je aan de hand van feiten uit de geschiedenis... Uh, uh, pu puzzeltjes oplossen om uiteindelijk uh, in het achterhuis te komen... en daaruit weer te ontsnappen. Dus historisch... En feitelijk klopt het niet. Het is entertainment even. Het al. is entertainment. Gelukkig zeg je, in je serie laat je ook de harde realiteit van de oorlog zien. En je spreekt met een man die zelf de slag van Ippenburg meemaakt in 1940, toen het Nederlandse leger dus ja. overrompeld werd door de Duitsers. Ja. En dan blijkt dat die vriendschapbanden, zoals in Band of Brothers vaak geschetst worden, helemaal niet realistisch zijn. Wat is de band die oorlog tussen mannen uh, smeet? Je zit in dezelfde gedwongen omstandigheden. Dus je krijgt een zekere band, maar niet diepgaand hoor. Maar ik dacht dat de oorlog soort hele diepe banden smeden tussen mensen. Nee. nee voor je geen tijd om over vriendschapbanden te denken of te praten. Het is oorlog. Dat is een verschrikking. Dat is niet, kun je niet indenken. Je kan het ook niet naspelen. Dat valt tegen. Je bent geconcentreerd op je plicht en op je eigen levensbehoud gericht. Dus je hebt echt geen onderhondjes om gezellig met hem gaan te babbelen, hoor. Wat leerde jij van deze man? Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik, ik, ergens in mij zat ook een te romantisch beeld. Want ik kwam met deze vraag. En deze vraag, die, ja, die zat toch in mij. Zo, ik was gewoon gefascineerd. Omdat ik zag dat iedereen... weet je, Dat hij in populaire films is. Dat hij games zijn. Dat mensen hem naspelen. Dat erin wordt gehandeld. Toen dacht ik, ja, wat is dan die aantrekkingskracht? Wat is die band dan? Waar willen mensen nou dichtbij komen? Want dat is... Dat is wat je kan doen. En um, dus ik zei aan die man: ja, Is het dan die band of Brothers? Of weet je wel? En toen zei hij: Nee, ja, kom op, zeg. En toen ja. dacht ik: en, en, en ik zat daar als tv maken. want eigenlijk ging de eerste aflevering echt over die romantiek. En wou ik deze meneer ook spreken van wat er zo aantrekkelijk dan is? Waarom dat dan zoveel jaar later nog interessant is? En toen zei hij: um, Nee, dat is er niet. Ik heb het drie keer gevraagd. Ik dacht, misschien verstaat hij me niet. Maar ben jij de romantiek verloren door deze serie te maken? Ja. Nou, um, ik, ben, ik heb me echt gerealiseerd. Uh, niet alleen hierdoor, maar ook door uh, andere verhalen die ik heb gezien. Dat er twee oorlogen zijn. Dat de, je, de een de, van de, de man als moerman. Deze man is een anker in de tijd. Weet je, dit zijn de persoonlijke verhalen. Die zijn verdrietig ontroerend. En, en die, die grijpen je naar de keel. En daar, daar moet je moeite voor doen om die te horen. En dan is er een andere... En dat is een soort hapklare, platgeslagen oorlog uh, van de wereld van de entertainment. Ik vind het niet per se, weet je wel, ik wil niet zeggen je mag geen films kijken. Of... Nee, want je kan ook zeggen, weet je, heel veel mensen die komen daardoor weer van alles te weten over de ja. Tweede Wereldoorlog. Die anders misschien niet de moeite nemen om daar een boek over en te lezen. En ja. dus, zijn echt ja. die weten meer van de oorlog dan ik, joh. Die dat, zijn historici ja. bijna. Ja, dat is echt zo. Ja. Dus het, is wel, uh, ja, het zijn wel uh, veel grijze tinten. Maar over het algemeen kan je wel stellen dat, dat uh, de oorlog... aan de ene kant steeds meer losgezongen raakt... van die echte gevoeligheden. Uh, weet je, zo'n game gaat ook echt... die laatste games zijn zo heldhaftig en romantisch. Anne Frank de Escape Room gaat natuurlijk... Weet je wel, daar voel je steeds meer de gevoeligheden drijven van ons af... aan de ene kant... Ja, en ik heb alleen de eerste aflevering gezien... maar ik hoorde dat in de laatste aflevering... dan spreek je ook nog met derde generatie Joodse jongeren... die lopen bij het Sinaï-centrum. Wat, wat is daar? Wat gebeurt daar? Um, nou, dat, dat was eigenlijk de grootste ontdekking voor mij. Uh, in het Sinaï-centrum in Amstelveen... dat is een centrum waar uh, oorlogsslachtoffers... met een psychische trauma heen kunnen. Daar heb je eerste generatie, um, tweede generatie... maar ook derde generatie. En dat betekent dat dat zijn jongeren van mijn leeftijd... Um, ja, het, is, het is vrij ingewikkeld, omdat ja, het zijn echt psychische trauma's. Maar je kan zeggen dat, dat uh, daar komen veel jongeren wiens familie een trauma heeft opgelopen van de holocaust. Dat is eigenlijk mee verhuisd met de tijd. Dus die pijn in de familie, die is zo groot, dat verdriet is zo groot, uh, dat gaat weer mee in de opvoeding, of je erover praat, of een ja, uh, heleboel of juist helemaal niet. Kinderen gaan, die voelen dat, die nemen dat in zich. Uh, ouders, sommige ouders worden juist weer heel erg boos. Anderen worden heel erg controlerend. Um, en zo gaat die uh, pijn... die verhuist zich eigenlijk mee. En nu heb je dus nog een derde generatie... die nog steeds een beetje met lege handen staat. van Ik heb verdriet in me, in de familie... en ik voel me daar verantwoordelijk voor. en Ik heb daar last van, maar ik weet eigenlijk niet zo goed... wat ik daarmee moet. Maar met jouw serie worden we dus eigenlijk... vanaf het romantische, zeg maar, entertainmentgevoel... van oorlog langzaam meegezogen... Naar, uh, naar, naar die deze... andere kant. Ja, ja en dan uh, die is... Daar kreeg ik kippenvel van dat ik tegenover jongens zit... die, hoe noodlottig ook, dan toch verbonden zijn met de geschiedenis. En toen dacht ik, ja, Nicolaas, natuurlijk. Ja. Je, zij waren, zij, toen zij acht waren, maakten zij van Lego concentratiekampen. Ik zat... Vrijwillig? Zo om, om mee te spelen, bedoel je? Ja, of? gewoon om, om iets met die, die, die familietrauma's... daar als ja, een kind ja, voor aan te geven. Zoiets, ja. Ja. En, en ik zat te knallen. Dat ja. is, en dat is de realiteit ook. Ja. En toen dacht ik, ja, die geschiedenis die werkt zoveel langer door dan je, uh, dan je door hebt En die pijn, dat je uh, oud trauma maakt nieuw trauma. Dus die gevoeligheden van de oorlog zijn er ook nog niet helemaal verdwenen. En daarom kunnen we ook nog altijd kijken naar jouw serie... Nicolaas op oorlogspad. Is vanaf aanstaande donderdag te zien om 5 voor 9 op NPO3. We ja. gaan veel leren. Dankjewel, Nicolaas, veel. Thanks. Een mooie plaat. Secondhand ja. nieuws van Fleetwood Mac, maar natuurlijk wel een, een, een tragische reden dat Want? we hem draaien. Want die Lindsey Buckingham, de, de gitarist van Fleetwood Mac, ja, die is de band uitgezet. En dat vind ik echt uh, vind ik echt. Uh... Jammer, want het is, toch een, een, het is natuurlijk een goede gitarist... maar hij is ook ja, smaakmaker geweest in de, in de, uh, bij de eerste drie platen van Fleetwood Mac. En dan hebben we het over die eindjaren 60, zestig, begin jaren zeventig. En uh, ja, dat is dan toch zonde dat zo iemand uh, alsnog de band uh, gaat plaatsen. Er hij wordt vervangen een door Neil Finn en Finn vin is ook een goede muzikant. Denk maar dat niet? is natuurlijk niet or, origineel. Ja, ja, redenen. Reden er zijn, zijn altijd redenen bij Fleetwood Mac. <laughs> er zijn altijd veel meer redenen nou, daar in die band om ruzie te hebben... dan om uh, muziek te maken. Maar op de een of andere manier, als er ruzie is... En er zijn die muzikanten, daar maken ze het mooiste wat er is. Bijvoorbeeld secondhand nieuws van de plaat Rumors. Echt fantastisch. Pas op, nu volgt een mening. De maken is maar ze Rausmalen. Ik probeer me de tijd te herinneren dat Peter R. de Vries... nog gewoon een slechte schrijver was... wiens boekje over de Heineken ontvoering door alle voetballers werd gelezen. Toen hij nog geen mening had over alles. Hoe leefden we toen? Wat waren we zonder zijn duiding? De misdaadverslaggever met nauwe banden met de onderwereld, zijn beste vriend was een van lands grootste criminelen, is inmiddels groter geworden dan de Telegraaf waar hij begon. Groter dan alle kranten samen. Groter dan ons allemaal. Peter R. de Vries is rechercheur, openbaar aanklager, rechter, journalist en hoofdredacteur in één persoon. Gisteren, toen hij boos vertrok bij de rechtbank omdat hij bij het proces tegen Willem Holleder net als de gewone mensen van de beveiliging zijn schoenen moest uittrekken, werd weer eens duidelijk hoeveel ruimte Peter R. de Vries inneemt. De verslaggever achtervolgt door verslaggevers in de regen met een dichtgeklapte paraplu. Veel mensen klappen hun paraplu juist open bij regen. Peter R. de Vries denkt er anders over. Dan zijn terugkeer bij de rechtbank. Het dappere optreden tegen een reeds ingerekende misdadiger. En daarna de bijna emotionele analyse van het eigen optreden. Ongetwijfeld komt Peter Erdevries er nog een keer op terug in zijn eigen talkshow, De Raadkamer. Waarnaar alleen Peter Erdevries nog kijkt. De Raadkamer is ook het enige programma waar de presentator zichzelf deskundiger vindt dan zijn gasten. De vraag is niet wie door Peter Erdevries wordt uitgenodigd, maar eerder waarom Peter Erdevries nog gasten uitnodigt. Ik denk dat het een droom van Peter R. de Vries is... om Peter R. de Vries live te interviewen... en om dat gesprek daarna, daarna na te beschouwen met Peter R. de Vries... die dan zal concluderen dat Peter R. de Vries weer zinnige dingen heeft gezegd. Maar het zou ook zomaar kunnen dat hij die conclusie voor 2500 euro... liever deelt in een andere talkshow dan in de talkshow van Peter R. de Vries. Alle programma's van Peter R. de Vries zijn slecht. Goedkoop vermaak, slecht gefilmd ook. Maar misschien is het daarom juist zo leuk om naar te kijken... De jacht op Joran van der Sloot ging hemeltergend traag. Je wist al lang hoe het met Joran ging aflopen, maar daarna kwam er nog een aflevering, en daarna nog een. En als toetje een Emmy, waardoor je als kijker wist dat we voor altijd aan het ego van Peter R. de Vries vast zouden zitten. Zelf vond ik het programma waarin hij op jacht ging naar cyberpesters en internetdebielen het slechtste. Dan nam hij ons mee op een uitgesloten pad... om uiteindelijk te eindigen bij een kruimeldief op de bank... die hij dan iets toevoegde als... je bent er gloeiend bij, mannetje, en dan kende hij geen genade. Tegenover de kleine crimineel is Peter R. Vries op zijn best. Dan komt zijn grootsheid het beste tot uiting. Ik ken mensen die vanwege Peter R. De Vries... sympathie voor Willem Holleder hebben gekregen. Ik heb me er inmiddels bij neergelegd dat Peter R. Vries nooit zal verdwijnen. Dat hij de rest van mijn leven alles zal duiden... Peter Erdevries is onsterfelijk en dat vindt hij zelf ook. Peter Erdevries is die lelijke plant in de huiskamer die we maar water blijven geven. Ik doe daar nu ook aan mee. Nut en noodzaak zijn en blijven volkomen onduidelijk, want je doet er niemand een plezier mee. <lacht> Ik ben benieuwd naar je mailbox. <lacht> Dankjewel, Marcel van Roosbalen. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Rodiers. De Nieuwsbv. Dat Mark Zuckerberg ooit de Amerikaanse senaat zou toespreken, dat leek wel voor de hand te liggen. In de rol van president bijvoorbeeld. Maar vandaag is het al zover. Want met al dat gehek en gelek heeft hij heel wat uit te leggen. Daarover praten we zometeen met Krijn Schuurman en Erik van Bruggen. You're not going to sell or share any of the information on Facebook. What the terms say is just we're not to share people's information except for with the people that they've asked for it to be shared. En Theo Radio 1. Het is dik twee minuten over half een. Hier zit het en dan was door het Twee mannen uit Deventer zitten vast op verdenking van het financieren van terrorisme. De rechtbank in Rotterdam beslist vandaag of ze langer vast blijven zitten. De twee zouden geld hebben gestuurd naar Syriëgangers... die mee willen doen aan de gewelddadige jihad. Politiekorpschef Akerboom wil dat er in Europa meer wordt samengewerkt... om drugshandel te bestrijden. Volgens hem heeft niet alleen de politie, maar ook het bedrijfsleven daarin een rol. Zo zouden bijvoorbeeld postbedrijven beter op moeten letten... zodat drugspakketjes vaker kunnen worden onderschept. De zeven stakingsdagen bij Air France KLM in februari en maart... hebben de luchtvaartmaatschappij 170 miljoen euro gekost. Ook vandaag staakt het personeel. De vakbond eist een loonsverhoging van 6 procent. Air France KLM vindt dat te veel en wil ook investeren in vliegtuigen. En in een oude villa in Vlaardingen heeft een grote brand geboet vanochtend. Bij die brand kwam veel rook vrij en waarschijnlijk ook wat asbest. Maar op het moment van de brand geen mensen binnen. Allermooiste. Ja, wat is op dit moment het allermooiste op het gebied van kunst en cultuur? We vragen het iedere dag met heel veel plezier aan prominente Nederlanders. En vandaag vragen we het aan dichter Ingmar Heidsen. Goedemiddag, Ingmar. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Ja, wat is voor jou vandaag het allermooiste? Uh, vandaag voor mij het allermooiste de laatste weken eigenlijk al is een uh, CD, een solo-cd van Bill Roffel. Dat, uh, dat is een jazz gitarist uh, Het music is, en is is dan met hoofdletters geschreven... maar dat heeft niks met IS te maken. De <tien> uh, man is een, is, is, is een grootheid. And, uh, jazz vind ik een ruim begrip. Uh, hij heeft, hij heeft heel, veel, heel veel pop ook gespeeld. Maar op zo'n manier, op zo'n volstrekt eigenzinnige manier... hij wordt ook een hele mooie... Het, er zijn altijd mooie koffers te op YouTube. Ik ben gewoon in zijn eentje. Uh, A hard range is gewoon een val of... Server Girl van de Beast Boy zit te spelen. zetten ze ons een ontzettende neus voor En die speelt hij dan echt fantastisch. Uh, het, het, is, het is eigenlijk iemand... Uh, als je Chris als bekijkt... Die, die, uh, ja. die, uh, die. Ik ga je heel even onderbreken, Want er zit, er zit een soort van jazztoontje door de lijn. Dus we gaan een stukje luisteren naar Bill Frizzle. En, en we bellen je even terug. En dan kan je weer verder met het gloedvolle betoog over het allermooiste. Ja, maar we hoorden net een stukje ja. van Change in the Air... van Bill Frizel, van jou het allermooiste. En je was gebleven ja. bij het feit dat hij uh, ook geschitterende covers had... van bijvoorbeeld de Beach Boys op YouTube te vinden. Ja, ja zeker. En veel Beatle-coffers heeft hij ook geweldig gespeeld. Gewoon in zijn eentje. En wat ik, wat, ik, wat ik denk ik het mooie vind... is uh, dat het eigenlijk is die, die, die, die niet van duizend noten per minuut moet hebben. Maar elke, elke noot telt gewoon. Het is, iemand die echt, het, het is echt een verteller. Met, uh, met muziek en ik vind het ontzettend uitstekend. En om, om de een of andere reden, en ik kan dat, kijk, wat het is kan je nooit helemaal duiden, maar het, het, het, het emotioneert me altijd heel erg. Als ik zijn als ik muziek uh, uh, hoor, dan is het een beetje hetzelfde als met mijn kinderen. Wat Herman van Ween erover gezegd heeft: van als je vrolijk bent, dan maken ze je verdrietig. En als je verdrietig bent, dan maken ze je weer vrolijk. En uh, de muziek van Bill Verzel maakt eigenlijk precies hetzelfde in mij los. Ik vind het echt prachtig. Je zegt dat je niet uh, kan duiden waarom het het allermooiste is, maar je komt toch heel erg in de buurt. Dankjewel, dichter Ingmar Heijs over Beel. Ja, Dankjewel. De nieuwsbv. Vandaag en morgen wordt hij verhoord door de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Het is de eerste keer dat de Facebook-oprichter aan zijn regering verantwoording moet afleggen na een jaar vol schandalen rond privacy, fake news in Russische inmenging bij de verkiezingen. Met grote ophef onder Facebook-gebruikers als gevolg. Delete Facebook It's the hashtag that's been trending on Twitter. Elon Musk has deleted the Tesla and SpaceX Facebook pages. Others are rushing to do the same too with the hashtag delete Facebook. Dus het is heel simpel. We moeten er gewoon vanaf. Facebook is watching you. We zouden er massaal vanaf moeten, volgens uh, Arjen Lubach. En ik hoop dat jullie allemaal meedoen. De oproep van Arjen Lubach om uw Facebook-account te verwijderen... gaat intussen de hele wereld over. Inmiddels denken al meer dan 70.000 mensen daarover na. En ik ga woensdag wel eerst om klokslag 8... zodat jullie zeker weten dat ik geen grapje maak. En als iedereen dan meedoet... zorgen wij ervoor dat die mafkees in Silicon Valley... van schrik een schone zwembroek aan moet trekken. Ja, wat is er nog over van de reputatie van oprichter Zuckerberg... van wie nog een jaar geleden werd gezegd... dat hij een gooi zou willen doen naar het presidentschap? We praten erover met Erik van Brugge, campagne-stratege... en Krijn Schuurman, internetdeskundige. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hey. Erik, die ambitie om ooit president te worden... kan Zuckerberg die nu definitief wel in de ijskast zetten, denk je? Nou, die is wel verder weg dan ooit... Uh, kijk, er zijn twee dingen eigenlijk die belangrijk zijn als je president wil worden. Eén, uh, mensen moeten geloven dat jij de geschikte leider bent voor het land. En het tweede is dat je moet, uh, uh, mensen moeten jou vertrouwen. In, in als, als persoon. Ja. En dan heb je allemaal hele mooie testen voor. Hè. Dus met wie zou je graag in een bootje een onstuimige zee overvaren? Of wie geeft je je portemonnee te lenen? Dat soort dingen. Nou, ik, denk, ik vermoed dat als je deze vraag nu zou stellen... aan de gemiddelde Amerikaan over Mark Zuckerberg... dat het er niet zo goed uit zou komen. Nee, nee, nee, dat zou best wel eens kunnen. De vraag is, hoe serieus waren die ambities van hem... om een president te worden? Nou, Ik denk dat die vrij serieus waren. Want hij huurde een van de betere uh, uh, onderzoekers in. Joe Benenson. Dat is ook de onderzoeker van Obama geweest. Hij heeft daar echt goed werk gedaan. Een ongelooflijk slimme, goede analytische man. Ja. Uh, en dat is, meestal is dat wel een voorbode van iets serieuzers... dan uh, alleen maar een zakenimperium uitbreiden. Dus ik denk dat hij zich wel vorig jaar dacht... van nou, laat ik het eens proberen. Toen was het al een... een, een een klim tegen een steile berg op. Want uh, ik denk dat het sowieso voor hem lastig was geworden... met zo'n platform achter zich. En dat Amerikanen dat heel ingewikkeld hadden gevonden. Ja. Maar het is nu een stuk ingewikkelder geworden nog. Maar hij deed toch ook uh, Erik, hij deed toch ook een tour door, 50, door de 50 ja. Staten van Amerika? Ja, dus hij ging, uh, liet, liet alles goed onderzoeken. En ging met mensen in gesprek om te kijken wat mensen nou echt bezig hield. Mm -hmm. En dat niet per se onder de bom van ik wil president worden. Maar ja... Wat zou anders de ambities daarvan zijn geweest? Het zou niet zijn geweest om uh, Facebook uh, onder een breder publiek bekend te maken. Want dat was niet per se nodig. Krijn, zou dit nog kunnen worden? Nou, hij, als hij zou willen. Mij dit jaar nog 35 worden. Dus als je het zo bekijkt, is eigenlijk extreem jong. Hij mag nog ineens, hè, nu? Nee, dus wat dat betreft is er echt nog wel uh, hoop. Hij mag je nog ineens. Want... Nee, hij moet 35 zijn volgens mij in Amerika. Oké. Okay. Een achterlijke regel. Ja, het is, het is helemaal zo. Krijn, het schandaal. Hè? Nou, natuurlijk, het kwam allemaal boven tafel. Het hele grote schandaal met Cambridge Analytica. Die gegevens van die miljoenen gebruikers die, die, nou, die gejat waren eigenlijk. Hoe groot is de deuk in het imago van Facebook? Ja, ik denk wel uh, enorm. Uh, dat is natuurlijk ook al uitgelegd. Uh, maar voor discussie vind ik het ook wel interessant om toch een beetje voor hem op te nemen. Want eigenlijk. Uh, kijk, Zuckerberg gaat nu sorry zeggen. Ik heb de hele verklaring al gelezen, die is al uitgelekt... die straks gaat voorlezen. Maar je zou kunnen zeggen, hij zegt eigenlijk al 15 jaar sorry... want ze proberen elke keer te kijken okay. hoe ver ze kunnen gaan. Mm. Dan hebben we schandaal. We hebben het op deze plek ook vaak over gehad. Dan roept een aantal mensen, ik ga er vanaf. Een veel kleiner deel dan uh, de groep die het roept... doet dat ook daadwerkelijk. Ja. Hey, ik bedoel, niet cynisch, maar hij loopt op een, uh, op een grens... En om het nog voor hem op te nemen, hij heeft als visie dat, uh, dat de wereld meer open en connected gemaakt wordt door Facebook. Daarom zijn ze gestart. Hij gelooft daar nog steeds in. Die naïviteit, uh, ja, die zouden zijn spin-dokters volgens mij best een beetje kunnen uh, versterken. Omdat het ook wel iets moois heeft. Hij denkt als we allemaal connected zijn, dat dat goed is voor de wereld. Nou ja, hij heeft ook wel gelijk. Het is ook open en connected. Alleen er zitten een paar kleine aandeeltjes aan. Zeker. En ik vind uh, het ook naïef. Die hij niet heeft verteld. Nee, daar dat zit is het zo. Hem in. Je, hij is niet eerlijk geweest in het delen. Nou ja, er hij twee was niet kan... connected. Er zitten twee kanten aan, uh, hebben we hier ook wel vaker gezegd. Mm -hmm. uh, je kan niet blijven roepen, we zijn alleen maar een platform... en we gaan niet over de inhoud, om iets nou. te zeggen. Dat is echt achterhaald. En dat delen, hij wist inderdaad al van dat datalek, wat heel kwalijk is. Hij zegt, ons is uh, verteld dat ze het gedelete hadden... en nu blijkt dat dat niet zo nou. is. Dat maar even, een beetje. voordat we ingaan op die verklaring die je daar hebt liggen... in 2009 zei hij dit, namelijk mijn een interview met de BBC... dat Facebook nooit informatie zou doorverkopen the the person who's putting the content on Facebook always owns the information and that's why this is such an important thing and and why Facebook is such a special service that people feel a lot of ownership over right this is their information they own it and you uh, they say they it? often to. no of course not I mean they they want to share it with um, with only a few people so just to be clear you're not going to sell or share any of the information on Facebook what the terms say is just We're not going to share people's information. Except for with the people that they've asked for it to be shared. And... Ja, dus we gaan het niet delen. behalve dan met de mensen die, die erom gevraagd hebben. Ja, uh, ze is wel een beetje gelijk. Want formeel vraagt ze toestemming om het te delen. met ja. de uh, apps en de dingen die je aanklikt. Ja, behalve dan die, die, die Cambridge Analytica-informatie. Um, die is dan ook weer met andere mensen. Tenminste, daar zijn ook alle informatie over je vrienden gedeeld. Ja, maar, de, maar daar hebben die mensen wel zelf toestemming voor gegeven? Ja, nou, dat klopt. Uh, aanvankelijk he. er was het dus een onderzoeker van Cambridge University. al was niet te verwarren met Cambridge Analytica... wat in zeker zin een briljante naam is... omdat het suggereert dat je dan iets met de Universiteit van Cambridge te maken hebt. Ja. Maar in dat onderzoek wat je gedaan hebt... daar zeg je inderdaad, je mag mijn gegevens gebruiken. Dat die club het vervolgens heeft doorverkocht is natuurlijk heel kwalijk. Maar de gebruikers gaan inderdaad akkoord met... Je mag iets met mijn, uh, mijn ja, data ja, doen. Ja, maar ik snap ook wel. En Erik, wat jij ook zegt: weet je, dat, we, dat we allemaal toestemming hebben, hebben gegeven. en dat je op de kleine letjes moet letten. Maar uiteindelijk, weet je wel, dit interview is toch buitengewoon pijnlijk voor hem. Hij wil zeggen van ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk... maar dat is toch niet zo? Erik. Nee, kijk, het, het zijn echt twee... Uh, ik bedoel, het is een andere realiteit waar hij in spreekt in die tijd volgens mij. Hij um, um, was denk ik nog veel naïever dan hij nu nog steeds is... wat uh, Krijn het net ook zei. Um, uh, ik denk dat hij zich daar echt vergalopeerd heeft. en dat uh, Als je kijkt wat er nu is... is de Facebook gewoon een grote dataverkoopmaatschappij. Uh, en dat zal ze stap voor stap toch iets voorzichtiger in moeten zijn. Mm. Krijn, heb je het idee um, dat hij zijn koers echt aan het veranderen is... Met door wat je net hebt gelezen? Ja, dat vind ik wel. En ik heb uh, natuurlijk nu veel interviews gelezen. Ik heb net ook een 50 minuten interview gegeven met een grote podcast uh, in Amerika. Uh, en daar erkent hij wel inderdaad. We hebben een uh, verantwoordelijkheid voor de wereld. Uh, er zijn uh, opstanden geweest in de wereld die Facebook hebben gebruikt. Enerzijds kan je zeggen, ja, je bent wel echt ongelooflijk naïef als je dat nu pas doorhebt. En dat, dat vind ik ook echt. Daar komt hij echt veel te laat mee. Maar je krijgt nu wel het idee dat hij zegt. Uh, nou ja, we zien dat in. We hebben honderdduizenden mensen in panels zitten. die beoordelen of content op betrouwbaar is. nieuwsbronnen enzovoort. Mm. He, nogmaals, allemaal misschien uh, erg laat. maar er lijkt wel een beetje een andere figuur te zitten. Ja, maar hij moet ook wel, hè? Want kijk, dat de enige kans die hij heeft. is nu. Hij moet het vertrouwen herstellen. Niet alleen voor Facebook. maar ook voor zichzelf. Als hij ooit nog iets anders wil doen. Uh, ja, hij kan natuurlijk ook zeggen. Ik, ik, ik treed af. en ik laat het bedrijf aan iemand anders. Of kan dat niet, Erik? Ik denk dat hij dan uh, echt. als Schadelijk het. Figuur de geschiedenis in gaat, dat het dan nog wel heel veel lastiger wordt om, uh, om uh, de volgende stappen te nemen. Ja. Dus volgens mij, wat hij. En hij vindt Facebook ook echt zijn kindje, dat zie je in alles. Um, dus hij vindt. En ik denk dat, dat als je leiderschap wil tonen. zal je, je nu moeten laten zien dat je ook uit deze crisis kan komen. Maar is en dit, en dat, dit het enige wat hij kan doen op dit moment, Erik? Hij gewoon leiderschap tonen, excuses aanbieden. There is no other way for him? En vertrouwen herstellen. Nou, dat is, het is nogal een ingewikkelde opdracht he, die hij zichzelf gesteld heeft. Ja. Natuurlijk zijn er andere wegen, maar dan sluit je ook weer andere wegen af. Nou ja, dus, je, je zou kunnen zeggen, eh, schuif dus nog even wat schuld op... wat, wat lagere pionnetjes onder je... Ja, maar ik denk dat het niet geaccepteerd zou worden. Want mensen zien ook, en dat is de afgelopen jaren... heeft hij zichzelf ook steeds gepersonaliseerd als degene die, die Facebook was. Ja. He, met alle idealen die daarbij horen en alle uh, uh, uh, verhalen die daarbij horen. Dus voor mij is er geen andere weg dan de schuld op zich nemen. Uh, zorgen dat er een weg geschetst wordt naar de toekomst. Wat zijn dat voor dingen die je gaat ondernemen? En zorgen dat je het vertrouwen in maar, jezelf en in Facebook herstelt. Maar kan hij dat? Want ik zie je nooit echt als grote communicator. Weet je wel. Uh, Krijn, hoe zie jij dat? Steve Jobs was Apple en het was gewoon een goeroe. Zuckerberg wordt toch niet echt zo gezien? Nee, Het is, ben ik niet je eens. Eens. Het is ook als je naar zijn interview luistert... het is niet bijzonder inspirerend. Ik zie wel, maar dat heeft Erik misschien ook gezien... hij heeft volgens mij vaker een, een das en een jasje aan... dan, dan dat t-shirt wat hij altijd aan had. Ja. Maar hij neemt overigens in deze verklaring volledig de schuld op zich. Ik vroeg me trouwens nog wel af, Erik... hij moet wel afstand nemen van Facebook... als hij echt ooit kandidaat zou willen worden, toch? Of niet? Ja, maar dan moet je wel iets van Facebook achterlaten die... Ja, nadat hij het gerepareerd heeft. Trump heeft dat, dat ook niet gedaan... Nee, maar, ja, maar Trump is echt het, die, die gaat alle regels te buiten. En dat, dat kan niet altijd. En vooral iemand die zo'n imperium heeft opgebouwd als, uh, als Zuckerberg... met al die idealen die hij naast heeft, zoals transparantie en uh, verbind, verbondenheid... dan moet je uh, zorgen dat het op een fatsoenlijke manier wordt achtergelaten. Ja. En anders blijft hij er continu mee achtervolgd worden. Hij is dus al flink bezig met zijn excuses aanbieden. Bijvoorbeeld vorige week in een conference call met journalisten onder andere van de NOS. Als je iets zoals Facebook that is unprecedented in the world there are going to be things that you mess up and if we'd gotten this right we would have messed something else up but look at the end of the day this is my responsibility right so i mean there have been a bunch of questions about that but you know i started this place i run it i'm responsible for what happens here to the questions before i still think that we're gonna i'm gonna do the best job helping to run it going forward but um but i'm not looking to throw anyone else under the bus for um for mistakes that that we've made here ja, hij trekt het echt persoonlijk. Hij zegt, ik ja. geef de leiding, ik ben verantwoordelijk... ik ga ja. niet iemand anders onder de bus gooien voor de fouten die wij hebben gemaakt. Is dit ook een beetje wat overeenkomt met die verklaring die jij daar hebt, gekregen? Ja, volledig. Hij gaat in die zin echt helemaal voor de troepen staan. Dat zal ongetwijfeld ook in overleg met zijn communicatieadviseurs ja. zijn... Maar als je ik, ik dit leest, dat hij al is... dagen aan het oefenen is op zijn performance van vandaag. Ja, nagebouwde <lacht> zaal enzovoort. Ja. Dus ook omdat body language, als hij in de stress raakt, dan zie je dat. En het is ook in zijn nadeel. Dus hij moet op zijn gemak zijn. Nou, dat moeten we nog gaan zien. Maar als je dit leest, is echt: uh, we hebben het fout gedaan, we hebben het onderschat. Maar staat uh, er nog, nog iets, iets extra's, iets wat jou echt opvalt in, in, in die verklaring? Nee, behalve dat hij ook weer in zijn conclusie zegt: Wij geloven nog steeds in die missie die ik noemde. En daar gaan we nog steeds heel hard aan werken door iedereen op de wereld te verbinden. Ja. Nou, en nou. ik en kon er wel een heleboel dingen aan die hij gedaan heeft om het iets beter te maken, hè? Dus het is wel een vrij praktische verklaring, ook in die zin, dat hij wel zegt, van dit en dit zijn we aan het doen. Ja, ja wat is er ja. gebeurd en ja. wat doen we eraan? Ja, er zijn Net verschillende, verschillende ja. maatregelen getroffen, Daar gaan we het nu niet ja. over hebben, maar dat hoor je de hele dag al voorbij komen. Even nog één vraag, Erik. Ja. Um, ik las bijvoorbeeld, uh, nou ja, hij trekt nu een pak aan, in plaats van dat slobberige t-shirt, hij heeft een hond genomen, staat ook uh, voor, <laughs> <laughs> voor de Amerikaanse oh. waarden. Hoe verwacht jij dat Zuckerberg zich gaat opstellen bij de verhoren, Erik? Nou kijk, hij zal, hij, hij zal hier een, uh, echt een enorme indruk moeten maken, dus dat hij een pak aantrekt, dat hij een das aan doet. Dat is denk ik het minste wat je kan doen in zo'n setting. Die daar komt. Mensen willen daar een, een bescheiden, nette man zien. Ja. En hij zal, nou ja, die verklaring, die staat er alles uit. Inderdaad, ik ben degene die er verantwoordelijk voor is. Dit is de roadmap naar een nieuwe toekomst van Facebook. Dus hij zal bescheiden, maar wel zelfverzekerd moeten zijn. En daarmee proberen het nieuwe vertrouwen op te bouwen. En een vleugje presidentieel. Misschien. Ja, maar dat um, ik denk niet dat dat op dit moment het belangrijkste is. Eerst maar eens even zorgen dat je weer ergens op uh, vaste grond staat. Want ja. als je kijkt naar de cijfers... wat voor reputatieschade Facebook al heeft opgeleverd... ja, dat is fors. Dus dat ja. vergt toch wel wat. Even kort, Krijn, ga jij van Facebook af? Ja of nee? Nee. Erik, ga jij van Facebook af? No. Nope. Patrick, ga jij Facebook op? Ik heb <lacht> geen Facebook. Ja, ik zit te twijfelen <lacht> ja, nu, hoor. Ja, maar ik ben ja, zo bang dat laten. ik heel veel mis. Goed, dankjewel. Erik van Brugge, Krijn Schurman. Meer van de Nieuws -BV. Volg ons op Facebook. Ja, we moeten het nog even heel kort hebben... over dat fantastische interview van ja. Gerrie, met Gerry Eikhoff... in het Parool afgelopen weekend. Je hebt het ook gelezen, hè? He? Ik heb het gelezen, ja. Man, man, man. Dan denk je, een beetje suffe man. Nou, vergeet het. Wat een verhaal. Uh, uh, uh, hij heeft ongelooflijk... Ze hebben zo'n helpt, tegen Nou ja, wel als je dit leest. Ja. een wa waanzinnige jeugd gehad. Opgegroeid in uh, best grote armoede. Met een godsdienst waanzinnige oma in huis. In een kamer vol Jezusbeelden. En op een gegeven moment ligt die oma in het ziekenhuis... en zegt die moeder, we gaan die beelden kapot slaan. Maar eerst dat hoofd. Maar jij moet het doen. Nou, dan slaan ze dat beeld kapot. Oma laat haar uit het ziekenhuis. Nee, nee, beeld is gevallen. Niks aan de hand. Nou, die oma is echt een, niet echt een hele leuke dame. En op een gegeven moment gaat hij met zijn moeder weg bij die oma. En dan slaat hij nog even alle ruiten kapot van het huis van zijn oma. Hij wordt elke dag gepest. Elke dag, jarenlang, vier keer op weg van school naar huis. en dan luncht ook thuis. Door als, allemaal kindjes van school. Dan heeft hij wel... Vriendjes die af en toe een paar rake klappen uitdelen om hem te verdedigen. En dan op werkniveau, waar hij allemaal is geweest... welke oorlogen, ja. wat hij allemaal gezien heeft. gepest uh... trouwens vanwege zijn huidskleur. Hè, dus dat, dat heeft hem wat diep geraakt. Echt. Ja, dus... En dan is hij ontvoerd in Belgrado, Hij is bijna kapot gegaan in Irak. Hij heeft Rwanda gezien. Het is een enorm verhaal. Um, er zit zeker een film in. En in ieder geval moeten we dat beeld... Hè, dat bij Gerry gebeurt er nooit wat. Dat moeten we een beetje bijstellen. Bijvoorbeeld uh, Pieter Derks. Maar had hij best... Pieter Derks zegt dat, had Pieter Derks natuurlijk best een klein beetje gelijk. Ik ben fan van Gerry Eikhoff, maar ik, ik weet niet wie de roosters maakt bij de NOS. Gerry Eikhoff staat altijd ergens waar op dat moment niks aan de hand is. Ik weet niet hoe ze dat doen. Het nieuws verdwijnt waar Gerry Eikhoff verschijnt. Ik lag even Gerry Eickhoff bij de A28 bij Bijlen. Durft er nog wel iemand de weg op te gaan, Gerry? Nou ja, een enkeling, maar ja, je, zegt het, je vraagt het terecht, want het is hier vooral heel erg rustig. Heel weinig verkeer op de weg. En waar weinig verkeer is, er zijn weinig problemen. Maar zo simpel is het eigenlijk: weinig tot geen file-meldingen. Je bent een chef, ik dat soort maar je weet niet wat's gebeurt. Maatschappijt, maatschappijt, maatschappijt. Je bent een MC, dat front, man. je komt niet op de grond. Top de grond, top de grond, top de grond. Je weet is wat is dat is wat is dat is wat is dat is dat is dat is dat is dat je dat is dat is dat is dat is dat is Vieze Freddy dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat ik dat ik is dat is dat je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit m'n pik, je kan een al beatje tapas de spacer. Maar ben niet van start, trek. Ook geen brass maar ik breek wel je nek.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 je weet precies zo laat het is vaksting. De rest is geschiedenis. Je zo. bent een chimp, dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt, gebeurt. Wat gebeurt, Je bent een MC, dat front, Maar je komt niet op de grond. Op de grond. Barry Huikhoff, wat gebeurd? De jeugd van tegenwoordig? Tijd om te wedden. Zeker. Groen Gisteren... van de redactie. Dankjewel. Patrick. Gisteren ging het over de uitreiking van de Wim sonneveld prijs. Jij uh, wedde met Cabaret, Kenner uh, en Racercent Rinske Wels. Patrick, over wie hem zou winnen. Selma Visser, Glody Lugungu of het duo Michel en Tim. En dit is wat jullie dachten. Weet je wat, ik wed op uh, Glody. Glody. Nou, dan wed ik deze keer eens een keer op Selma Visser. Want zij heeft inderdaad al wat gewonnen. Vanochtend, vroeg voor Dag en Douw kreeg onze redacteur een appje van Rinske. Het is echt waar waarin zij de bounty al claimde. Want inderdaad, <lacht> Glory Won, gisteren de Wimpson, zo ja, De bounty wij is. Wij werden uh, om een bounty verdiend. Dus ja. Dat is mooi, die is voor haar. Zeker. Shit, man, ik had er net zo'n zin in. in uh, Goed. Nou, vandaag, nieuwe kans. wil hey, Van harte gefeliciteerd, man. Dat mag ook wel eens gezegd ja. worden. De oranje lewinnen zijn volop in de race voor het WK... Vervolgens volgend jaar in Frankrijk. En vanavond spelen ze in Dublin een kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Maar ook worden vanavond de returns in de Champions League gespeeld. Waaronder Manchester City tegen Liverpool... Daardoor is die wedstrijd van Oranje verplaatst van Veronica naar SBS 9. Je weet wel, SBS 9, de zender die je op je tv vindt achter Azerbeidzjan 2... en Makramet tv GELACH. en die ik niet eens heb. Het is echt waar. De vraag is, gaan de dames toch de heren kloppen qua kijkcijfers? Wie haalt, kortom, de hoogste kijkcijfers? Daarover geven jullie wedden met de oud-international... de Stentler. Goedemiddag, Leon. Goedemiddag. Wat vind jij van deze keuze? Stoom uit je oortjes... Nou ja, het is wel frustrerend, zeker als je ziet dat je vorige week... op een vrijdag uh, met hele grote concurrentie gewoon ontzettend veel kijkcijfers hebt. Uh, en dat je dan toch eigenlijk op SBS 9 terechtkomt. Dat is natuurlijk uh, heel jammer. Ik snap wel waar het vandaan komt, maar uh, ja, het is natuurlijk wel een lastige... Uh vergelijking strakjes uh, als, uh, als wij achter een soort decoder zitten... en Champions uh, en, uh, League natuurlijk gewoon open is. Hè. Ja, dus maar je bent uh, een Leeuwin of je bent geen Leeuwin. Je had ook kunnen zeggen, oké, okay, dan zitten we niet op Veronica... maar gaan we naar SBS 6. Ja, precies. Dat had een uh, hele andere uh, mooie optie geweest. En ik vind het zeker jammer dat daar niet uh, voor wordt gekozen. Want juist nu, als het, er wordt gewoon bewezen dat er genoeg kijkers zijn. En uh, ja, laat dan maar zien. Kies er gewoon voor, zou ik zeggen. Nou ja, de, uh, jullie, uh, of jullie uh, de Leeuwinnen, jij speelt natuurlijk niet meer mee... want je bent ex internationals uh, tegen Ierland. Uh, wordt het een mooie wedstrijd? Nou, ik denk niet dat het een mooie wedstrijd wordt. Ik denk dat uh, het de vorige wedstrijd uh, dat het een heel lastige wedstrijd wordt... en Ierland gaat zich gewoon helemaal ingraven... En uh, ja, die, die, die trainer van hun, die heeft Nederland eigenlijk helemaal kapot geanalyseerd. En die zet het gewoon zo neer dat er een enorme goede muur staat. Dus heel mooi wordt het niet. Maar hopelijk uh, dat we weer uh, net als afgelopen vrijdag... gewoon snel doorheen komen en toch scoren. Want dan, ja, dan ligt het wel over, en, en, en wie gaat er winnen? Manchester City of Liverpool? <lacht> ja, dan raak ik toch wel voor Liverpool. <lacht> ja, ja, die staan in principe ook al met 3-0 voor. Uh, ja. Maar waar, waar ga jij naar kijken? Waar ga je zelf naar kijken? Ja, ik ga wel naar Oranje binnen kijken, natuurlijk. Het, uh, het heb jij wel SBS 9? Ik, ik nee. wist helemaal niet dat het bestond, joh. Nee, Geen ja, idee. Ik dacht dat het grappig was. Bestaat we... het wel? Is het niet ja, grappig? Ik heb wel gewoon de 6 omgedraaid. Ja. Wat zei je, Leone? Ik heb ook even gecheckt of het wel bestaat. Ja. Zie je ja. En? Ja. ja, het kan dus gewoon wel. Dus ik, ik uh, ben hmm. nog even op zoek naar vrienden die dit wel gewoon hebben. Ja. Nou, la laat het even weten anders. Doe het ja. nog een ja. Kijk bij Djongle Mol gaan kijken. Laten we gaan ja. weten uh, Waar uh, wordt er vanavond meer naar gekeken? Door Oranje Leeuwinnen? Door mensen die met een antenne achter in de tuin gaan staan? Of toch die mannen van de Champions League? Leon, ja. wat denk jij? Ja, door de hele opzet is het natuurlijk wel uh, lastig, vergelijk ik. Dus dan. Uh, we toch waarschijnlijk meer een deel Champions League kijken. Maar als het open, echt open was geweest, als het op SBS 6 was geweest... dan uh, had ik het nog wel eens willen zien. Ja, ja, ik ook. Dat valt zo lastig te werken. Nou, nou, zei... ja, dus... ja, jij zegt dus Champions League. Ah, ik vind het een beetje tegenvallen. Want ik vind eigenlijk dat jij als ex leo gewoon de hart voor moet gaan. Maar dat doen wij dan, hè? <Gelach> ja, hè? ja doen jullie dat eventjes. Ik denk dat de mensen denken... Zo, ze zijn hele middag op zoek naar die SBS 9. Dan vinden ze hem wel. Naar dit oproepje.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 En bijt een keertje door. Niet om de vrijheid van meningsuiting van een ander te beperken, maar om aan te pakken waar het probleem zit en de oproepen tot haat. Dit is de dag. S avonds van half zeven tot zeven. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live op Tom de Toerwind.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 Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Lekker met je kids door de Alpen struinen. Of relaxed met de gondel naar de bergmeren. Samen crossen door het bikepark. Of zwemmen in de berglucht. Een hele berg als speeltuin met een draagvlak. Actief berg... en ontspannen op vakantie in Wagrein-Kleinadel in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. Stap vandaag nog over naar promovendum.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 Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Volkssports Eredivisie. Erbij voor de topper.